2.2. Circulaire stad Het is de ambitie van GroenLinks om van Nijmegen een volledig circulaire stad te maken, sociaal, economisch en cultureel. We omarmen initiatieven die gericht zijn op delen en ruilen, innovatie, hergebruik van grondstoffen, circulair ontwikkelen en bouwen, lokale energiesystemen, het sluiten van kringlopen en regionale voedsel- en energieproductie. Ons ideaal is een stad zonder afval, waarin alle materialen worden hergebruikt, ...en het verbranden van grondstoffen tot het verleden behoort. Het gebruik van een grondstoffenpaspoort, waarin is vastgelegd welke materialen zijn gebruikt, is erg zinvol. Zo kan er bij de bouw al rekening mee worden gehouden dat de materialen uiteindelijk een nieuwe bestemming krijgen. Onze actiepunten. 1. Nijmegen is circulair, zowel economisch, sociaal als cultureel. Circulair inkopen blijft de norm voor de gemeente. 2. Waar nodig, ondersteunen we maatschappelijk verantwoorde deelsystemen. Het sluiten van grondstofkringlopen en sociale ruilsystemen. 3. Het vervuiler-betaalprincipe wordt verder leidend. Voor restafval moet betaald worden en het systeem van omgekeerd inzamelen wordt uitgebreid. Waterverbruik door bedrijven wordt gekoppeld aan de reguleringsheffing. Een bedrijf dat water bespaart, houdt meer geld over. 4. De productie en consumptie van regionaal biologisch voedsel wordt gestimuleerd. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie door in de kantines en bij evenementen zoveel mogelijk regionale en biologische producten te gebruiken. 5. Bij nieuwbouw en renovatie wordt al nagedacht over de sloop door te kiezen voor herbruikbare componenten en materialen. De gemeente geeft zo het voorbeeld en stimuleert particulieren en corporaties hierbij. Waar mogelijk wordt het een onderdeel bij het verstrekken van vergunningen. 6. Het onderhoud van de openbare ruimte wordt de komende periode circulair. Te de denken valt aan asfalt, beton, speeltuintoestellen, straatmobilair en andere zaken in de openbare ruimte. Wat hebben we bereikt? Er is een ambitieus circulair gemeentelijk inkoopbeleid. Er wordt bijvoorbeeld alleen nog beton ingekocht dat voor een deel uit gerecycled materiaal bestaat. Nijmegen is de eerste gemeente in Nederland die circulair beton heeft gebruikt. In vier branches, zorg, afval, maakindustrie en bouw, zijn concrete afspraken gemaakt in de notitie Rijk van Nijmegen Circulair. Om circulaire ketens te ontwikkelen zoals de luierverwerking in de zorg en de textielverwerking door het dar. Via NijmegenDeelstad.nl zijn er mooie maatschappelijke initiatieven ontstaan, zoals de Repaircafés. Er zijn steeds meer deelauto's en deelfietsen. Nijmegen is de afgelopen periode Fairtrade-gemeente geworden en daar zijn we trots op.